Tijdens de springvloed is het waterpeil in Delftzeil... een halve meter hoger gekomen dan verwacht. Volgens het waterschap Noorderzeilvest kwam het vannacht tot 4,82 meter 82 boven NHP. En dat is 1 centimeter onder de hoogste stand die ooit is gemeten in 2006. Er wordt nog een piek verwacht rond half één vanmiddag. Rijkswaterstaat gaat dan uit van 4 meter boven NHP. En daarom is ook dan dijkbewaking nodig. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas de junk status gegeven. En dat betekent dat Qantas meer moet betalen voor leningen en mogelijk ook investeerders kwijtraakt. Kredietbeoordelaar Moody's overweegt Qantas eveneens af te waarderen. Qantas vroeg gisteren de Australische regering om hulp. Het bedrijf maakte bekend voor het laatste half jaar een fors verlies te verwachten. Er worden duizend banen geschrapt. Het weer, winterse buien. Lokaal kan het glad zijn. Het koelt af naar 4 tot 0 graden. Nog steeds een straffe noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied nog steeds stormwindkracht 9. Overdag winterse buien en niet veel zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Speculoos bestaat dus gewoon. En het verschilt net een heel klein beetje van speculaas... maar waarin zit het verschil... Dat is de vraag van Marco. En Carola zegt, er zit één kruid niet in speculoos... dat wel in speculaas zit. Maar wat dat kruid is, dat weten we nog niet. 0800-1121, als je het wel weet. Wat is het verschil tussen mist, nevel en laaghangende bewolking? Ook dat horen we graag. En de afkorting DKDB, waar staat dat voor? 0800-1121. Allemaal vragen van Hans Kienhorst waren dat. Die willen ook weten of uh, als er bloed getest wordt... dan worden zes buisjes afgenomen. In ieder geval, dat was bij een vriend van hem het geval. Wat gebeurt er dan met het bloed dat niet gebruikt wordt voor onderzoek? 0800 1121 als je dat weet. Bob wil weten waarom de transactie bij een bank vier dagen moet duren. Dat kan toch tegenwoordig allemaal veel sneller, zegt hij. En Ed wil weten waarom we van dat snoepgoed eten in de vorm van muizen en kikkers. Waarom zijn dat al tientallen jaren lang muizen en kikkers. 0800-1121. Bas die hoort op maandag om 12 uur, de eerste maandag van de maand... in het gezondheidscentrum het alarm of de sirene niet. En vraagt zich af hoe dat nou kan. En Stefan wil weten hoe het kan dat blauwe douchegel of roze douchegel... Uh, als schuim gewoon wit schuim geeft. 0800-1121 als je het weet. Mailen kan ook altijd naar nachtzuster.apenstaatjeomropmax.nl Twitteren via het nachtzuster en chatten op omroepmax.nl nachtzuster. En diezelfde URL of datzelfde adresje in het balkje kun je gebruiken... als je de podcast terug wil luisteren. En facebook.com slash nachtzuster bestaat ook. Dus allemaal wegen om mee te doen aan dit programma. Maar de makkelijkste blijft 0800 1121. En dat nummer mag je vandaag ook gebruiken als je Nelson Mandela wilt gedenken. 0800 1121 breng me nog heel even op die vraag van Erik. Waarom bellen er geen Zuid-Afrikanen? Vraagt hij. Nou, ik denk omdat we misschien niet zo goed beluisterd worden in Zuid-Afrika. Maar als het anders is, laat het even weten. 0800 1121. Steven Van Zandt, oftewel Little Steven uit de band van Bruce Springsteen... die uh, kwam in... Uh, ja, eigenlijk uh, ging hij, kwam, kwam hij in opspraak, wou ik zeggen... maar dat is niet, uh, het, is niet het woord. Maar protesteerde tegen Sun City, een uh, groot resort in Zuid-Afrika... waar onder andere een casino was ondergebracht... en waar dan grote artiesten werden gevraagd om uh, te spelen... ten tijde van de apartheid. En Little Steven boycotte dit... City en maakte daar dit nummer over, zo halverwege de jaren 80 En vroeg talloze artiesten, waaronder natuurlijk Bruce Springsteen... maar ook bijvoorbeeld een Pat Benatar en uh, ja, Miles Davis zelfs. En kan nog een hele rits artiesten noemen. Lou Reed bijvoorbeeld, uh, Bonnie Raitt, uh, Hall Oates. Nou, dat kan uren doorgaan. En die vormden met elkaar Artists United Against Apartheid... en uh, scoorden daarmee deze hit Sun City halverwege de jaren 80. Heel veel muziek rondom de apartheid, rondom Zuid-Afrika... en natuurlijk rondom Nelson Mandela, omdat gisteravond laat bekend werd... dat hij op 95-jarige leeftijd is overleden. Daar kun je nog over bellen als je wilt, naar 0800-1121. Maar je kunt ook gewoon bellen met vragen en met antwoorden, zoals altijd. Marco? Hoi, hoi. Ja, sorry hoor. Ja, dan hebben we het over speculaas en speculoos. Ja. Ja, en eh, een van de grootste mannen van de afgelopen eeuw is overleden. Ja. Echt, en dan denk van, ja, lekker belangrijk allemaal, joh. Speculatie. Ja, maar ik heb het al eerlijk eerder gezegd. We kunnen wel vier uur lang alleen maar over Nelson Mandela spreken. Maar ook als er iemand in je omgeving overlijdt, dan kun je het wel heel erg vinden. Maar op een gegeven moment voel je ook de behoefte om af en toe ergens anders over te praten. Dus we maken er een mooie combinatie van, Marco. Ja, ja dat is het leuk gebracht van je. Ik meen het ook. ja. Ja. Nee, maar jij had een hele goede ver verklaring tussen uh, speculoos en speculaas. Ja. Nou ja, eigenlijk ja, had Carola ik, die... Ik vond het niet, hè? Nee, de mijne niet. Maar Carola die, uh, die heeft mij eventjes op mijn plek gezet. Ja. Ja. Dus, stel, wat is het verschil tussen speculoos en speculaas? Um, er schijnt één kruidverschil in te zitten. En wat is dat? Dat weten we nog niet. Nou ja... <laughs> Maar je bent, je bent eigenlijk nu... Te komen, ...maar niemand weet het. Nee, goed. Ja, nou ja, we, we blijven ons best doen, Marco. Hey, ik hou je eraan. Ik ga je de komende nacht uh, achtervolgen. Oké, okay, nou, heel fijn om te weten. Maar over 48 <laughs> minuten ga ik toch echt naar huis, hoor? Oké okay, dan. Joe, doeg, Marco. Hoi. Doe. 0800-1121. Johan? Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ik ben met Chauffeur Johan. Hallo, chauffeur Johan. Ik heb uh, drie antwoorden, althans pogingen daartoe. Mooi, dat ruimt lekker op. Uh, ik heb het alfabetisch onthouden, dus laten we ook alfabetische uh, antwoorden gaan geven. Ja. Als eerste over de kwestie van het bloed. Ja. Dus als je bloed afgestaan hebt om onderzoeken mee te doen... Uh, dan is het niet meer dan logisch dat wat ze overhouden, dat het gewoon vernietigd wordt. Want als er ergens uh, iets is waarmee voorzichtig omgegaan moet worden... ...in ziekenhuizen en andere instellingen... ...dan is het natuurlijk wel bloed. Het ja. is niet voor niks dat als je bloed geeft... ...dat het uh, allemaal heel steriel verpakt wordt... ...en steriel gehouden wordt totdat het bloed nodig is. Ja, de... En als, op het moment dat ze vanuit een buisje bloed nemen om een test te doen... ...is de rest van het bloed uit dat buisje... ...kan al geïnfecteerd zijn, dus het moet weggegooid worden. Oh ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Ja, dus, uh, dus uiterste voorzichtigheid is altijd geboden bij, uh, bij dat soort dingen. Dus uh, ze kunnen niet anders dan het vernietigen. Um, dan de, komen we bij de D van de DKDB. Ja. En dat was de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Oh ja, dat was het. He. Dat was het. Ja, iedereen weet, heeft ergens in de achterhoofd. Alleen, het komt er niet altijd makkelijk weer naar boven. Dus nou ja, ik ben maar... ook bang dat als wij ophangen dat ik het weer vergeten ben. <laughs> dat is het ernstige eraan. Ja. Als je het niet meer weet, moet je het even zeggen. Dan bel ik je, dan bel je weer. Nou weet je wat, ik schrijf het gewoon op. Dat is misschien best wel praktisch, maar dat zeg ik er dan niet ja. bij. Dan lijkt het net alsof ik het onthoud. Ja. Ja. Ja. Uh, dan de muizen en de kikkers. Ja. Uh, ik zal niet zeggen dat ik het weet. Maar oh. uh, wat me logisch lijkt... is dat als van dat soort spul zoals marsepijn en, en suikerwerk... dieren gemaakt moeten worden... dat je dieren neemt uh, die iedereen kent. En uh, dieren die een wat makkelijke vorm hebben. Nou, een kikker, kikker heeft een kikker, toch geen kikkers? makkelijke vorm? Jawel, jawel. Als een kikker zit... Dan uh, zitten zijn poten onder zijn lijf. Dus je hoeft geen uh, dunne uitsteeksels te maken. Even kijken hoor. En dus bij een muis natuurlijk precies één. Als een muis zit, dan zie je eigenlijk nauwelijks pootjes. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je hoeft dan heel weinig uh, vorm te geven aan die pootjes. Ja. Snap je? Dus dan, dan, want als je natuurlijk een dier neemt zoals een koe of een paard, dan moet je heel lange poten maken. Ja. Die breken dit af. En een egeltje dan? Er zit nooit een egeltje in. Nee, maar ja. Die, die stekels van een egel, als je die een klein beetje terug wil laten komen in de vorm, dan is dat natuurlijk best lastig. Want dan moet je of hele dikke stompjes maken, dat ziet er niet uit. Ja. Of je moet, ja, dan wordt het heel lastig ik. Ja, of een uil zou ook nog kunnen. Ik ja, moet in zo'n ja. fabriek gaan werken. Een Ja. Ja, maar een uil zit op een tak. Dan dus moet je weer een takje erbij Er Dan maken. moet er een tak bij, inderdaad. Terwijl bij een muis of een kikker hoef je niet een hele vijver nee, erbij. Of nee, een, of een dus stuk kaas. Ik kan maar eventjes een beetje gefilosofeer. Maar dat, dat denk ik dat een uh, reden zou kunnen zijn. Ja, ja dat is, ik vind ik helemaal niet zo gek gedacht. Respect. Nou, Oké, okay, waar stond nu uh, DKDB ook alweer voor? Nee, nee, nee, dat weet je nog dit. Nee, ja. je, weet het niet, je hebt het opgeschreven. Was het niet Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging? Ja, nou. Ja. Het zit erin gebrand hoor, dankjewel. Oké. Okay. Doei, goeie dankjewel. Rit. Hou je veilig? Ja, dankje. Doei. Doei. Koen. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Uh, ik denk dat ik uh, een paar antwoorden heb. Met, om te beginnen bij de, bij de shampoo met een kleurtje erin. Ja. Uh, ik denk dat ik het niet beter kan vertellen dan dat je een druppel uh, gewone inkt waar we vroeger van schreven wat nog wel te koop is. Die oude inkt, als je daar een druppeltje van in een glas water gooit, mm -hmm. dan zie je er bijna niks meer van. Dus het is gewoon de verhouding die telt van de kleur naar, het, naar de hoeveelheid water die je gebruikt. Ja, want het is want... natuurlijk nooit donkerblauw uh, douchegel of uh, donkerrode. Ja, nee. Nee. Het zijn allemaal van die hele lichte. Ja. Stelt allemaal niks voor. En als je, en je er dan sop van maakt, dan, dan gebruik je water en dan wordt het veel meer. En dan, dan vervaagt zeg maar gewoon de kleur. Precies, dat doet het ook, ja. Maar het blijft bijzonder, want het, dat schuim is echt wit. Dat, de... Ja, maar dat komt door de vet, het vetgehalte. Hè. Dat, oh. dat houdt lucht vast. En uh, dat zijn allemaal blaasjes en belletjes. En dan wordt het uh, uiterst dun, maar dat is het schuim. Ah. Dat, ja, als, de, als je van één druppeltje een miljoen. Uh, belletjes maakt, wat, uh, wat schuim dus is, ja. Ja, dan, dan is de kleur valt helemaal weg. Ja, daar zit wel wat in. Dan wordt het helemaal verdund. Ja. Dan uh, met betrekking tot de mist, nevel en uh, wat hadden we, laaghangende laag, laag bewolking. Uh, ik denk dat nevel de algemene term is voor opstijgende waterdamp. Of dat nou van een weiland is of dat van, een, uh, van water is, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat de aarde nog wat warmer is en, en, en, en, en, en de oppervlakte vocht, dat dat gaat verdampen. En dat is dan nevel, want meestal als je morgens langs de weilanden rijdt, zie je een hele massa nevel. Maar dat houdt op een bepaald blik op. En dat komt niet van bovenaf, maar dat komt van onderaf. En mm -hmm. mist, dat is volgens mij gewoon laaghangende bewolking. Maar goed, uh, ik ben geen uh, man van, uh, van, uh, van, de, van de natuur in die zin dat ik precies weet wat het is. Maar ik denk dat het daarin zit. En met betrekking tot de preekstoel, ja. denk ik dat die uitvinding van 1500, dat dat, uh, dat het fabeltje, dat dat een fabelverhaal is. Want oh. Ik uh, als je kijkt naar oude films, waar vroeger de Griekse en Romeinse uh, aanvoerders van legers en. en, en en, en keizers en koningen, als die in het openbaar een, uh, een mededeling wilden doen... dan stonden ze altijd op een verhoging. Of op een trap, of op een bordes, of weet ik wat. En dan stonden ze dus boven de massa. En als je boven de massa uitspreekt, dan draagt het geluid verder. Oh ja, daar zit natuurlijk dus wel wat in. Je moet er boven ja. staan. En anders spreek je tegen de massa. Als je op de gelijke hoogte staat, spreek je tegen de massa. Dat heb je ook bij... Uh, uh, uh, dat is bij filmtoestanden uh, film, en toneelstukken Dan staan ze dus ook op een podium. Dat is verhoogd. Dat hebben ze gedaan om de draagkracht... om verder rijkwijde te krijgen van het geluid wat je produceert. Bovendien uh, heb ik uh, een, een klein beetje ervaring... met betrekking tot het, het uh, ballonvaren. Ik vaar niet zelf, maar ik ben wel een aantal keer meegegaan. En je kunt vanuit een ballon kun je naar beneden met mensen spreken... die ongeveer op een 100 meter afstand zijn. Ik heb het zelf wel eens uitgehaald... dat ik een boer aansprak... En die, die zat buiten te eten... dat ik hem eet smakelijk wenste... en dat ik zei van... ik kom zo meteen een kopje koffie drinken. Wauw. riep zij vrouw terug... je bent van harte welkom. <laughs> dus dat is wel de cool. Draagkracht, ja. dat is, ja. De draagkracht is geweldig, uh, geweldig groot. Ja. Omdat, je, omdat je geen... Obstakels en je hebt geen verdikkingen van lucht en weet ik wat allemaal niet meer. Als het helder weer is, dan spreekt dat veel meer. En dat is dus ook bij die. Bij Eerst die, op, op zo'n preekstoel, dat is verhoging van degene die praat. En om nou de klank van zijn stem niet naar boven te laten gaan, hebben ze daar een dakje boven geplaatst. En dat is het klankbord. Dat is weer een betere uitvoering van het vroegere bordes, waarbij je dus heel veel ruimte had. Ja. Ja, eigenlijk heel logisch allemaal, ja. Ja, precies. Dat, dat, dat is het ook eigenlijk allemaal. Ja. Ik, ik, ik vind niet opnieuw het wiel uit, maar dat, dat, als je daar goed over nadenkt, dan kom je er vanzelf achter. Ja. Nou, goed, wat had je nog nou, meer, Koen? Uh, ja, het enige wat, wat ik nog kan zeggen over Mandela, of Mandela, ja. is dat ik, ik ben in, in, in de omstandigheid geweest dat ik zelfs binnen in zijn huis ben geweest, in Oh. Uh, uh, met, uh, ja, dat kon toen. Mm -hmm. Ik heb me laten verplaatsen door een, uh, door een gids. En, uh, en die mocht met ons, met mijn vrouw en mij, mochten we dat huis in. Wauw. En uh, nou, dat was best heel bijzonder. En dat geeft je dan toch ook uh, later weer wat een, een andere blik op uh, Mandela. Dat was natuurlijk een man uit duizenden. Die kom je mm. niet veel tegen... Die, die man die was gewoon begaafd, gaaf. Want ik geef je maar te doen om 27 jaar lang tegen muren aan te kijken. Dat is niet zo leuk. Nou ja, maar daar doe je natuurlijk weinig aan. Nee, daar doe je ook niks aan. Maar ja. je moet er wel mee omgaan. Ja. ja. Maar hoe zag dat huis er dan uit? Nou, dat was een, een gewoon huis. Ja. Was, toen, ze, toen ze pas getrouwd waren, hadden ze een gewoon klein huisje. In, in, in het township. Hmm. En dat, dat was, uh, dat was een, een kleine keuken, een klein gangetje. En een, uh, uh, een gewone woonkamer en een, en een slaapkamer. Uh, ik, ik weet geen eens meer of ze nog een stukje tuin hadden. Ik dacht het wel voor het huis. Maar... En dat was het. En mm -hmm. daarna stond weer een ander. En zo ging het. Nou, wel bijzonder dat dan je, dan je daar geweest bent In zo'n verschrikkelijk veel uh, ja, honden komen, zou je kunnen zeggen. Ze uh, zijn tegenwoordig allemaal... Redelijke huisjes mm hoor. -hmm. Is dat Want, zo? Uh, zijn echte noten die had in ieder geval een, een, een groot huis, waar uh, dat leek wel een half kasteel zo groot was het. Mm -hmm. uh, nou, maar dat heeft wel bijzondere indruk op, op ons gemaakt. Ja, dat op, kan ik me uh, voorstellen. Ja. Uh, nee, ik heb zelfs een even, even op dat bed gezeten. Van, van, van Mandela. Dat is wel raar. Ja, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Ja, dat mocht eigenlijk niet hoor, maar ik heb het wel gedaan. Oh, dat geef je nu toe, hè? Dat zei je? Dat geef je nu toe. Dat heb je stilgehouden al die tijd. Ja, dat heb ik stilgehouden. <laughs> nee, mooi. Dankjewel, Koen, dat je het even wilde ja. delen. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, jij ook. Hè. Dag. Dag, dag Koen. Uh, Henk Maalgers. Ja, dag, gastrit met Henk Naders. Goedemorgen. Dag. Ik heb nog heel een antwoord over de werktijden. Nou, vertel. Ik ben uh, oud-bestuurder van het CNV geweest, het mm. Nationaal Vakverbond. Er is namelijk dit aan de, waar je mee rekening moet houden: dat in de wet staat, en dat gaat boven elke CAO om, dat iedereen recht heeft op een half uur pauze, middagpauze. En als je dus recht hebt op een half uur middagpauze. Krijgt niemand uitbetaald tijdens dit half uur? Dus of je nou hoog betaald bent of laag betaald, of mm. dat je nou een werklunch hebt of geen werklunch, mm. niemand krijgt die het half uur uitbetaald. Maar de reden waarom dat half uur verplicht is gesteld. Ja. Omdat in de vroegere tijden, toen het dus, uh, de arbeidsvoorwaarden extreem slecht waren... dat ze gewoon geen, geen, uh, geen tijd kregen om gewoon een boterhammetje te eten. Nee, precies. Toen hebben ze wettelijk ingevoerd... de Tweede Kamer van onze Staten-Generaal heeft het ingevoerd... dat iedereen recht heeft op een half uur pauze. Maar als je dus van negen tot vijf werkt... dan gaat er altijd een half uur af. Dan, maar de, de, is het dan zo dat je zeven en een half uur uitbetaald krijgt? Ja, want het half uur, dat heb je recht op om een pauze te houden. Ja, dus eigenlijk de mensen die acht, uur, acht uurige werkdagen maken... die werken of van half negen tot vijf of van negen tot half zes. Ja, dus daar gaat altijd een half uur vanaf. He. En er is nog een andere reden waarom de verschil in, in, in uh, werkuren kunnen, per dag kunnen bestaan. En dat mm -hmm. is, hangt samen met de arbeidsduurverkorting. Een arbeidsduurverkorting, dat is uh, onder andere van sprake geweest... toen ze van de 40-uurige werkweek naar de 36-uurige werkweek gingen. Ja. ja. Als je dat gaat invoeren, dan kun je dat op twee manieren invoeren. Dan mm -hmm. kun je elke dag uh, een uurtje minder gaan werken als het ware. Hè? Dus je kunt het over, over, elke, over de hele week heen spreiden. Mm -hmm. Maar heel veel uh, werkgevers, die deden dat anders, die zeiden van... we blijven dezelfde uren werken... Alleen spaar je daarmee verlofdagen op. Uh, of een ATV'tje. Ja. Een uh, middag. ATV. Ja. En daarmee kun je ook verschillen krijgen... tussen de, de, de feitelijk gewerkte uren per dag... en de, en de, ja, de op jaarbasis berekende uh, uren. Ja, nee, duidelijk. Je gewoon, als je dus langer uh, meer uren per dag werkt... dan kun je daarmee uh, verlofdagen opbouwen. Ja. En dat doen veel mensen natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar dus uh, wat die meneer vertelt... En, en ik heb ook wel werksituaties meegemaakt... van uh, uh, omstandigheden dat de mensen gewoon hun uren niet maakten. En toen werd dus de, de prikklok ingevoerd. Ja. Er werd ook enorm ja. over, uh, over moeilijk gedaan... Dat, ja. je, dat je dan je uren moest gaan maken. Maar ja, het merendeel, in een ander, bij een andere werkgever... ik had meegemaakt, dat men juist reuze blij was met de prikklok. Ja. Omdat je dan... Ja, overuren je uren betaald krijgt ook. Ja. Dan kon je je uren anders indelen. Dus als je moeite had om morgens op tijd op het werk te komen... dan begon je gewoon elke dag om 9 ja. uur in plaats van om acht uur. Ging je wat langer door? Ja, dan ging je wat langer door. Dan ja. ging je tot zes uur werken in plaats van tot vijf uur en zulke ja. dingen. En of, of als je tussen de middag een goede vriendin of een goede kennis tegenkwam... Nou dan hield je maar even voor zo'n ene keer. Dan kon je een, da een uur of zelfs tot twee uur toe je een pauze houden. Duidelijk. Dank je Dankjewel, wel, Henk. Iemand te logeren, dan kon je thuis. Ja, je ik begrijp de, de voorbeelden. Thuis. Maar nu gaan we pauzeren. Ja. Dankjewel, je hè? gasten. Dag. Dag. Um, even snel het cryptogram nog voordat ik het vergeet. Het is tenslotte bijna half zes. Het cryptogram voor deze nacht luidt als volgt: In het donker met kleine kostuums. In het donker met kleine kostuums. Elf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800 1121. But we need to survive Mooi om deze plaat te draaien in een uitzending... waarin het heel veel over Nelson Mandela en zijn overlijden ging. Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder... waarin het gaat over de perfecte harmonie... tussen de witte en de zwarte toetsen van de piano. En indirect dus eigenlijk ook over de uh, mooie samengaan van zwart en wit. En dat vond ik dan weer de mooie link naar Nelson Mandela. Hij overleed dus gisteravond. 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen over uh, de speculoos en de speculaas. Waar zit nu precies het verschil in? Um, even kijken. Bob, die wil weten waarom een transactie van de bank vier dagen moet duren. Ed, die vraagt zich af waarom we al jaren en jaren lang muizen en kikkers eten. als het uh, gaat om die uh, suikergoedkrengen, die hele vieze dingen. En uh, Bas, die hoorde in het gezondheidscentrum uh, de sirene niet op maandag, de eerste maand van de maand om 12 uur. Vraag zich af hoe dat nou kan. Mocht je op een van die vragen antwoord kunnen geven... bel dan even naar 0800-1121. Ik heb ook nog de vraag openstaan van Erik... waarom er geen Zuid-Afrikanen bellen. Maar dat lijkt mij op zich vrij logisch. En natuurlijk het cryptogram van vannacht. Ook daarover kun je nog bellen. Maar nu komt Henk gewoon binnen van Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben even bezig met de nachtberoepen uit te lichten. Jij bent de nachtzuster. Hoe lang je... Uh, hoe lang ik nachtzuster ben? Nou, ja. nu alweer in... Uh, ja, ga je nu, ja, dat is ja, heel ik grappig. Ik had nu een Radio 1 en een Radio 2 ja, microfoon vast. Het is uh, voor het eerst in mijn leven dat ik dit gelijk doe. Het zit ook allemaal vast. Ik ja. kom maar lekker dichtbij. Oké, doen we dat. Um, ja, uh, hoe lang? Drie jaar? Drieënhalf Drie jaar. jaar inmiddels ja. alweer. Ja, ja. Al en, en wat 1. jij doet is iedere nacht, uh, of iedere, nacht, iedere donderdag op vrijdagnacht... vragen beantwoorden van luisteraars. Ja. Uh, wat is de leukste van deze nacht? De leukste vraag van vannacht. dat ja, is een beetje moeilijk. Als je... Nou, ik vind deze van Ed wel heel mooi. Ken je die muizen en die kikkers van ja, suiker ja, ja, ja, ja, ja. met chocolade eromheen? Waarom zijn dat altijd muizen en kikkers? Ik vraag het even aan mijn Radio 2 collega's. Waarom zijn dat altijd muizen en kikkers en geen olifanten ja, dat en Dat weet Jan Willem natuurlijk. Jan Willem die weet alles. Ja omdat de koeien geen zin hadden, zegt hij. Oh ja, nee, dat nee, lijkt me ook een hele leuk. Die En ik die had nog een antwoord nu. op de speculatievraag. <laughs> Volgens mij is het cardamom wat er extra in zit. Cardamom, dat, ja, dat, dat ken ik wel het, sinds he? kort. Ja. Hé, hey, ja. maar ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar ik ben natuurlijk al een hoop luisteraars ja. kwijt... omdat jij de nat van de zwevende binnen... kiezer hebt... Ja, in het zijn... kader van de top ja. 2000 vannacht. Ja. Dus bij Radio 2 uh, zitten nu... Jan-Willem, Wendy en Alfred. Ja, dat klopt helemaal. En dan ga jij hier nog eens een keer... Ja, ik kom nog even wat stemmen, want komende dag... is Natuurlijk de stemfinale dag voor de top 2000. Dus de ja. laatste stemmen proberen we binnen te schrapen om die lijst zo compleet mogelijk te maken. Heb jij al gestemd? Nee, ik kan dat niet. Je kan dat wel? Nee, dit is echt een soort sophies choice. Dat ik moet kiezen tussen mijn liefjes. Dat gaat niet. Nee, doe er dan eens eentje. Met mijn allerliefste liedje, ja? het allermooiste liedje dat ik ken is van Fish. Gentleman's Excuse Me. Dat is mooi. Dat is zo mooi. Daarom maar ja, ik we niet vind zo ente. veel dat... mooi. Nee, ik kan niet. Ja, ik, dat, je, ik. kan dat niet. Nee, dat nee. snap ik. Laten we dan de top 2000 quiz spelen. Kijken of je oh, nog enigszins verstand nee, nee, hebt van, van, van de nee. Ik wil geen quizjes. Ja, dat gaan nee. we wel doen. Op oh. Radio 1, meer quizjes heb ik Laurens Borst worden zeggen. Ik sla echt zo... Welk popduo dit... bestaat uit uh, Roeland en Kurt Smith. Oh, eh, dat weet ik. Dat is? Kurt Smith, dat is Tears for Fears. Ja, dat is helemaal goed. De hit, ik weet erin. Have you ik ever loved Ja, woman? Het komt uit een film. Welke zanger zoeken we? Have you ever loved the woman? Niet bij de antwoorden kijken. Astrid. Oh ja, nee, dan moet je het dat even je. weghalen, want oh. dit is verleidelijk natuurlijk. Uh, have you... uh, ja, we gaan snel door naar de volgende vraag. Uh, wat is de artiestennaam van Tom Holkenborg? Die bekend werd met dat de is Albert Junkie XL. Nou, dat hoor ik goed. niet te weten als Radio we, 1 presentator. Nee, helemaal niet. Maar je ja. doet ook wel eens wat op Radio 2. Welk nummer uit 1968 van Bouwde de Groot is een duet met Ellie Nieman? Ellie uh, Nieman. Ja. Uh, ja, nee, alsof dit herkenbaar is. Als nee, de plaat dat is ook niet zo, nee, uh, kon, Wat was oh, de, de kleur niet. van de, de 1983 ja, hit Spendo Ballet? Gold. Ja, helemaal goed. En terwijl nou, ik nog zit na te denken ja, over Ellie Niemann. Ja, ja. prima. Ellen Niemann is ook weer goed. Met We zijn veel te zanger. druk voor Radio 1 nu. Mensen Sorry. worden helemaal wakker met van dit quizje. Met welke zangeres zong Celine Dion het nummer Tell Me, luisteraars. Celine Dion. Noem maar een vrouw. Britney Spears. Britney Spears. Ik zeg dat altijd Britney goed. Spears. Was bijna goed. We lopen nog even snel door. Was bijna goed. Nee, was Barbara Streisand natuurlijk, jongens. Uh, Gold <laughs> was goed. We hadden meester prikkenbeen. Dat is twee. Oh nee, die had ik niet goed, hoor. Die, die, die wist ik mee. niet. Meester jongens, prikkenbeen natuurlijk. De notaris moet volgend jaar mee. Wij ik ook. Dus dat betekent uh, dat je middaggenot ik... bent. Echt waar? Ja voor een nachtzuster vind ik dat heel goed. Ja, maar cool. ik zit gewoon ook midden in mijn eigen programma. Ik zit tot over mijn oren in de vragen en de antwoorden. Ja? En dan moet ik opeens gaan roepen dat Barbara Streusand samen met Celine Dion tell me. Uit. Ja, maar jij vertelt altijd dat een leuke niet. verhaal. Het is bij de, bij de dat praatjes. is waar, maar ik weet best heel veel van muziek. Oké, okay. nou, ik... Uh, Alleen je dan doos, dan, ik dat nu nee, niet. Nee, nee. Even vandaag niet. Hé, hey, succes, jullie. Ja, dankjewel. En ja, jij succes ook uh, luisteraars op Radio 1. Ja, mag ik ze gewoon houden toe. of moet ik ze naar jullie sturen? Uh, nou, tussen Kerst en Oud en Nieuw willen wij ze graag hebben. Oké, nou, dat kan dan wel even. Dat betekent dat we een winnaar hebben. ik even weg, dan kan ik door met mijn programma. Maar jij weet ook het antwoord op de speculoos. Kom je nog even terug met... Oh nee, kardemom was dat. Hebben we afgevinkt, dankjewel. Oh, ja, het is de nacht van de zwevende kiezer, want er zijn mensen die nog niet weten waar ze op moeten stemmen voor de top 2000. En die kunnen dus de hele nacht nog uh, naar Radio 2 luisteren, wat ik natuurlijk verder niet wil uh, promoten. Dus hou het een beetje stil. En uh, dan krijgen ze hulp van uh, de presentatoren van Radio 2... om uh, te stemmen op de top 2000. En in het kader daarvan kwam Henk dus ook even bij mij langs. Ja, er is verder natuurlijk niemand wakker van de collega's. En ik, nou ben ik helemaal uit. Ik ben er helemaal uit. Nee, is niet waar hoor. Ik ga gewoon naar Bakker Johan. Bakker Johan. Goedemorgen. Uh, ja, ik krijg net van uh, Henkel het antwoord over de speculaas en de speculoos... als je daarover belde. Het <laughs> was inderdaad kardemom. Is het echt kardemom? Ja, en dat is een afgeleide van gember. Oh. En dat is uh, behoorlijk pittig. En dat zit er in de Nederlandse speculaas wel in. Ja. En in de Belgische niet. En speculoos is in principe de Belgische speculaas? Ja, dat is de Belgische... Maar vroeger, in de oude receptenboeken... staat ja. ook nog best wel vaak uh, speculaas aangeduid met speculoos. Dus oh. het is uh, toch wel een Nederlands-Belgisch uh, benaming voor speculaars. Ik dacht dus dat ze dat voor op de boterham speculoos hadden genoemd, omdat speculaas een soort beschermde naam was. Nee hoor. Nee, ah, okay. nee dat speculoos verhaal, die, heeft, die hebben ook koekjes. Als je een België Ja, hoort, dat hoor ik net van Marco twee keer heel hard. Ja. Ja, dan, krijg je, dan krijg je een speculoos koekje. Ja, nou duidelijk. Die is Van structuur een stuk fijner. Dus dat is het best fijn deze. Zonder cardemom. Ja. Daarom is je ook lichter van kleur. Ja. Um, maar het is, is meer een koekje met, met een... Het lijkt een beetje op tai-tai. Kijk, nou dan zijn we weer helemaal bij. Uh, fijn dat je weer wakker was, Bakker Johan. Ik heb hem verslapen, dus wat dat betreft... Oh, echt? En dan ook nog tijd verdoen met met bij over kardemom praten? Nee, nee, Hup. De heb verhaal. speculoos verhaal. Dat, ja. dat die duiding van jou, die kon ik niet. Nee, dat moet, moet opgelost worden. Maar dat is al lang en breed gebeurd vandaag. Uh, maar ik dacht, ja, dat laat ik toch niet op me zitten. Dan moet, uh, dat moet het verhaal uh, opgehelderd worden. Oké, okay, hartstikke goed. Hey, succes hè, met bakken. Dat gaan we doen, hoi. Oké, okay, dag Johan. Hoi, hoi. Ja, nou had ik het net met Henk over die ene mooie plaat. En ik, ja, ik vind, als je het erover hebt, moet je hem draaien. Fish, gentlemen, excuse me.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 Your reflection in the mirror that you flirt with As you glide across the floor But if I told you the music's over Would you want to hear that your dance card is empty That there's no one really there? Do you still believe in Santa Claus? There's a mirror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 ahead mm -hmm. Ik zeg het net tegen Henk van Radio 2. Hè. Ik kan niet kiezen tussen al die kindjes, want ik vind het allemaal zo mooi. Maar dit vind ik toch wel een van de allermooiste platen ooit. Fish, de zanger van Marillion, was dit met Gentlemen's, Excuse Me. Het is uh, 17 minuten voor zes. En dat betekent dat ik nog zo'n 17 minuten heb... om de vragen die nog openstaan te beantwoorden. Uh, dat zijn nog de vragen over het alarm. Oftewel de sirene die niet gehoord werd in het gezondheidscentrum. De muizen en de kikkers, dat suikergoed... Waarom een transactie van een bank vier dagen moet duren en uh, waarom er geen Zuid-Afrikanen bellen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Erik vroeg het en dan zoeken we een antwoord. 0800 1121 en het cryptogram van vannacht luidt in het donker met kleine kostuums en de oplossing moet elf letters uit elf letters bestaan. En ook die kun je doorgeven via 0800 1121 Martin, goeienacht. Ja, hallo Astrid. Dag Martin. Hoi. Het gaat over het cryptogram, hè? Oh ja, het cryptogram in het donker, met ja. kleine kostuums. Ja, ik dacht uh, heel toepasselijk uh, voor uh, afgelopen avond, pakjesavond. Pakjesavond? Pakjesavond, kostuum, pak. Oh, pakjes, kleine en in kostuums. Het is donker, s'avonds is het donker. Ja, dat zou goed kunnen zijn, want het is je ook elf letters. Ik had het over kostuumpjes. Ja, kleine kostuums. Dus ik denk pakjes. Ja. Ja. En avond donker. Ja, en maar, het was gisteren. Ik ben het heel verbaasd, dus het klopt niet. Nee, hoor, ik zit gewoon een act op te voeren. Het is natuurlijk hartstikke goed, Martin. Ook oh, ik... toch wel? Ja, <laughs> ik denk, ik hou de spanning er een beetje in. <laughs> ja, ja, je hebt me gevolgd. Nou, Heb je iets dus, gekregen van het... gisteravond van Sinterklaas? Nee, want ik zat op die vrachtfoto te rijden. Ach, en je bent natuurlijk niet zoet geweest? Nee, meestal niet, nee. Nee. Nou ja, nou ja, wees blij dat je dan niet de roe hebt gekregen. Dat is dan weer een meevallen. Het is goed en ik stuur een pakje stuur ik op. Waar woont je huis, Martin? Nee? Ja, weet ik niet. Waar zal ik het naartoe opsturen? Ja, nou, oh, ik heb geen idee uh, wat je gaat sturen, maar nee, ik ja, ook naar, niet. naar mijn huisadres. Uh... Ja, je hoeft je adres niet te geven op de radio, maar dat ik even weet in welke dorp of stad of welk buitengebied zou wel kunnen, jij woont. In Zundert. Zundert? Ja, nou, dus ja de, ik, ik stuur gewoon heet. iets op naar Zunderd. Ik stuur nu nog een overgebleven piety kant op, goed? Oké. Okay. Goed, dag Martin, goeie reis nog. Hoi, doei. hou je veilig. Zuster Marie. Goedemorgen, met zuster Marie Wilhelma Tas. Dag. Ik heb, hallo. Bent, dag. U, b, bent u nou een zuster van een nachtzuster, of bent u een zuster van een non, of bent u een zus van een broer? Ik ben een zuster van een non. Oh, echt waar? En belt ja, u dan? Ja, een non. Ja, ik... en ik wil het nog een tijdje blijven ook. Oh, en, en belt u dan uit een klooster? Ik ben uit het klooster, ja. Echt? En ik luister met veel plezier vaak naar je radio, want ik ben al eens wakker. En natuurlijk de tijd ja. met jouw programma. Nou, wat leuk. En ja, het, leuk. He, heeft u dan nog nooit verkering gehad? Heel vroeger wel. Ja. Eventjes. Ja. Maar dat was toch niet uh, mijn uh, levensdoel. nee. Het nou, is dus dus al meer dan 50 jaar ben ik je dus een non. Ja. Met veel plezier. Ja, ik spreek ze niet zo vaak, dus ik vind het meteen helemaal interessant. Maar dat is. Uh, maar wat, wat uh, want u bent dan nu wakker, zeg maar om uh, ja. 14 minuten voor 6. Hoe ziet de rest van uw dag eruit? Ja, ik ben natuurlijk gepensioneerd. Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ik zeg daar al meer dan 50 jaar ik, ben ik dus in het klooster. Ja. En, uh, en ik woon dus in een huis met 25 zusters. Ja. En uh, redelijk zelfstandig. Ja, en dan hebben we onze gebedstijden. Ja. En gezamenlijk eten en koffie drinken. En meditatie. Nou, daar vul ik mijn dag mee. Nou. En uh, gezelligheid. Ik heb een postelverzameling en ik lees graag. En daar bel ik dus ook over. Ja. Want ik heb namelijk een boek gelezen. Dat heet Het Verbond. Ja. Van uh, Michener, James Michener. En dat begon over het ontstaan van Zuid-Afrika. Mm -hmm. En dus de vermenging met de blanken. Die dus kwamen met de Oost-Indische Compagnie. Ja. Op een goed moment uh, wilden dus de blanken zich niet meer met de, de zwarte vermengen. En wilden ze apart gaan houden. En kreeg je dus de thuislanden. Want in Europa was een zekere Hitler... Die dus ook de ghetto's ging stellen voor de Joden. Ja, ook dus een Ja. Dus zij mochten dat in Zuid-Afrika ja. ook doen. Ja. Maar op een goed moment was er toch een beetje toch de strijd tegen die apartheid. En uh, waren de studenten, de zwarte mensen, die mochten dus gaan studeren. Want het mocht eerst ook niet. Maar goed, ze kregen dan toch een, een, een soort beurs en mochten studeren. En er was een zekere Mandela die dus uh, een voorvechter was. Tegen de apartheid. Maar ja, die raakte dus in de gevangenis op het Robbe-eiland. Ja. en bleef strijden vanuit die gevangenis. En op een goed moment was er toch zicht op de afschaffing van de apartheid. En daar eindigde het boek mee. Dus de glorie van de, van de dat de apartheid afgeschaft zou worden, was dus eigenlijk zijn toekomst. En voor mij de toekomst van dat boek, want alle stukjes die in de krant stonden over de afschaffing van de apartheid was een vervolg, als een soort vuiltoon uit de krant vroeger, was een vervolg van het boek. Maar nu is het boek gesloten. Ja, nou, dat, maar dat was, ik, uh, ik had en gezegd... Het al... is afgeschaft ja. en nu is het boek gesloten. En ik had gezegd van, nou ja, als, als er iets is wat je wilt bespreken met betrekking tot het overlijden van Nelson, Nelson Mandela, dan kan dat vannacht vanwege zijn overlijden. En uh, dat deed je, zuster ja, Marie. Ja, en ik vond het he? het mooiste boek wat ik ooit gelezen. Echt heb. waar? Maar wa waarom het echt waar? dan? Altijd al. En daarom vervolg steeds die stukjes uit de krant. En als maar weer het komt, het komt, en de <laughs> afgaffing is er, en wij hebben het beleefd. Ik leefde midden in dat boek. Het is heel spannend dus eigenlijk. Ja, dat is heel spannend. Ja, nou, prachtig. En nu ineens is het, we hebben het natuurlijk al zien aankomen, maar mm -hmm. nu is het boek bijna gesloten. Ja. Bijna, zeg ik ook. Ja, hè? we krijgen nog een begrafenis natuurlijk. Ja, natuurlijk, daarom. Ja. Maar dan is het boek een beetje dicht. En dat wil ik toch eventjes meedelen, want ja, het is toch een hele grote figuur in heel de mensheid. Ik vind het een prachtig verhaal. Dank je wel voor het bellen. Maar ik heb ook nog een vraag. Oh ja, maar ik heb, nog, ik heb nu nog maar tien minuten. Dat gaat dat nooit heel meer lukken. Snel, heel ja. snel. Ja. Ja. Waarom ja. greed altijd de boter van het mes af als ik een boter smeer? Het mooie vind ik dat iedereen zegt van ja, nou is net Nelson Mandela overleden. En dan gaat het over uh, speculaas, muizen en kikkers en, uh, en dat soort dingen. Uh, en doucheguim. <laughs> En dan hebben we zo'n prachtig verhaal over dat boek van James Mitchener... en dan hopelijk je meteen erachteraan... waarom glijdt de boter van de mes? Ja, maar ik wilde het eerst vragen, maar ik vond ja. het eigenlijk veel belangrijker, Mandela. <laughs> dus ik moest, nou, ik, ik vind de boter Mandela. ook niet mis. Ja. Waarom glijd... Maar de boter glijdt toch helemaal niet van het mes? Tenminste, ja, bij mij thuis heel niet. heel snel van, van het mes af. Maar heeft, hebben jullie dan warme messen? Nee, helemaal niet. Uh -huh. nee. Ja, boter is natuurlijk in principe glad... Was. Bessel of van andere margarine. Oh, ja. Nou, mocht het nog lukken binnen negen minuten... maar ik hou mijn hart een beetje vast, hoor. Nou, ik zal gauw de radio weer aanzetten. Oké, okay, hartelijk dank, zuster Marie. <laughs> ja, dankjewel. Dag, ben ben fijne ben, vrijdag. Ben je je Bedankt. Dag. Dag. Johan van Dijk. Ja. Hallo. Ik heb, uh, Johan, nog maar een keer. Twee hey. keer in het programma. Ach, wat een uh, luxe, hè. Maar goed. Um, ja. Ik had een antwoord op de vraag over de sirenes. Ja. Uh, ik weet dat een aantal jaren geleden, dat is alweer een aardig aantal jaren geleden... Uh, zijn alle sirenes gewijzigd. Er zijn overal nieuwe sirenes gekomen. Ja. Uh, daarvoor had je sirenes die een veel lager geluid hadden. En ik herinner me nog dat toen het ingevoerd werd en ik voor het eerst het nieuwe alarm hoorde... dat ik meteen tegen mijn vrouw zei van dit gaan ze nooit allemaal overal horen. Het geluid is dunner als het ware, of wat je er ook onder moet verstaan... maar hoger en dunner geworden. Doordringend vermogen van het nieuwe sirenegeluid... of nieuw, nou ja. ja. Wat van het nieuwe sirenegeluid... is gewoon veel minder geworden. Dus het is veel gevoeliger geworden voor uh, obstakels. Uh, windrichting bijvoorbeeld. Als de wind verkeerd staat... hoort het alleen uh, als de wind naar je toe staat. Mm -hmm. nou, maar je hebt ook helemaal van. gelijk, denk ik. Want ik heb het, ik heb het ook al in geen, echt, in geen maanden... heb ik hem gehoord, hoor, die sirene. Nee, nee precies. Dus het, toen het geluid veranderd is, toen de nieuwe sirenes gekomen zijn... ...toen is het geluid, geluidskarakter van de sirene zodanig veranderd... ...dat het doordringend vermogen veel minder geworden is. Nou, dat lijkt me inderdaad uh, bewezen. Ook met uh, de vraag inderdaad van Erik. Ja, nee, ja, niet klopt. van, van klopt. Bas. En dan, is, dan, is, ja. dan zou de vervolgvraag kunnen zijn van waarom is dat... De overheid nog niet uh, opgevallen. En waarom wordt daar niks aan gedaan? Ja, maar zeg nou eerlijk. weet je, Hebben we dat, we dat, we dat, hebben dat we echt nog nodig? In deze, nou nee, ja. nee, nee. Maar. nee nou ja, maar ik nee, denk dan altijd. Er kan iets gebeuren waardoor we geen telefoon meer hebben. En waardoor we nee, geen nee. radio meer hebben. en waardoor we, De ja. kans is wel ja. heel klein. Maar stel dat we allemaal helemaal geen communicatie meer hebben. Dan hebben we eigenlijk alleen nog dat hele harde geluid. Maar ja, dan moeten we gewoon elkaar maar waarschuwen, denk ik. Ja, ik denk het. Precies. En had ik... Uh, ik hoorde net een vraag over de boter die van het mes glijdt. Ja. Um, ik heb wel een, uh, een mogelijk antwoord. Um, wij zijn een poosje terug zelf in ons gezin. zijn we van, van botermerk veranderd. Ja. Daarvoor, ik weet niet wat we daarvoor hadden. maar in ieder geval, daar gleed het boter nooit van de mes af. Maar als je dan een ander merk hebt. en meestal is het denk ik een goedkoper merk. maar dat weet je zeker niet bewijzen. Mm -hmm. van een, Sinds die tijd heb ik het ineens wel regelmatig. Dus dat heeft te maken met de samenstelling van de boter. Kijk, ja, ik krijg ook een mailtje van Maurice. Die schrijft, de oorzaak ligt in de samenstelling van de margarine. Margarine, ja, ja. Omdat we ze zo graag mager willen hebben, de margarine... zit er een hoog percentage water in. En probeer water maar eens op je mes te houden. Ja, ja ik denk dat, ja, daar staan we inderdaad goed mee te maken. Ja, dat, dat schrijft hij aan. mooi. En hij zegt ook nog... Ah. Of het mes is te warm, maar dat was het niet... heb ik net gecheckt ja, dat, bij dat zuster Marie. Dat kan natuurlijk ook, maar dat gaat, ja. gaat waarschijnlijk altijd op... Eh, wat je, of een boot die je ook hebt natuurlijk. Ja. Ja. Hè, dus, maar als het gewoon een, een, een uitgaande van een, een normale situatie... een normaal koud mes... dan uh, denk ik inderdaad dat het meestal in de samenstelling van de boot... als je een ander merk boter zou nemen, proberen... dan kan uh, kans dat het over is. Nou, moet zuster Marie dat maar een keer proberen... alhoewel ik niet als, de indruk kreeg dat ze er heel nemen. erg door gehinderd werd. Ja. Ja. Je wordt er ook handig in op den duur. Dan, Dank je hè? Oké. Okay. Fijn dat je er weer was, Johan. Ja, wel terug straks. Doeg! Hoi! Ja, het is uh, nou zes minuten voor uh, zes. Lara Rens is er zo dadelijk met het Radio 1-journaal. En normaal bel ik dan even met uh, Bagera van de chat, oftewel Martin. Maar in dit geval hoeft dat niet, want hij zit hier naast me. Een hele goede morgen, Martin. Goedemorgen. Dat is wel een keer uh, leuk, hè? zo van uh, neus tot neus. Ja, dat ja. is uh, heel grappig. Nou, maar je hebt uh, ondanks dat je in de studio... een beetje achter de schermen mee hebt zitten... neuzen, gewoon ook nog in de gaten gehouden... op de chat, Facebook en alle andere manieren... waarop mensen ons kunnen benaderen... of daar nog uh, antwoorden voorbij zijn gekomen... die we gemist hebben. Ik zit een beetje... ik maak me zorgen over die muizen en die kikkers... of we die kunnen beantwoorden. Heb jij daar nog iets over gevonden? Nou, dat weet, weet ik toevallig zelf. Dat weet je toevallig? Ja, ja. ik zit bij zo'n uh, zintgroep. Bij dus. de muizen-kikkersgroep. Ja. Dus uh, het is ontstaan dat... Uh, uh, mensen zetten in het verleden nog wel eens uh, vaker de schoen. Kinderen, ja. want ja, die willen er iedere dag wat in. Ja. En toen konden, is er een keer bij een bakker... Uh, waar ze bij de kinderen een muis ingekropen gekropen in de schoen. En dat heeft hem op het idee gebracht. En dat is in de jaren 50 Is het pas echt een gebruik geworden? En is het door een fabrikant op de markt gebracht? En is het, Hij het... heeft gewoon twee dieren uitgezocht... die nog wel eens in je schoen willen kruipen. Die kunnen we hebben kruipen. nog een mazzel dat we die vieze dingen... niet in de vorm van een spin hebben. Ja. Wauw. Dus ik vind hem af. Ik vind het een fantastisch verhaal. Dankjewel. Ja, uh, ben je toevallig iets tegengekomen over waarom de transactie van een bank vier dagen moet duren? Omdat de bank daar geld aan verdient. Ja, dat dacht ik dus ook. Je had ik... gewoon het hele goede antwoord. Ja, maar door. Bob die zei dat is het niet. Dat was het stiekem wel. Oh, mooi. Nee, ik heb alleen nog over de mist, nevel en laaghangende bewolking. Ja, nou, uh, het zijn drie types. Uh, mist is echt gewoon uh, op de grond la uh, bewolking en uh, zicht minder dan een kilometer. Mm -hmm. Nevel, je uh, kan al iets verder kijken dan een kilometer. Echt waar? En, is ja, dat het onderscheid? en als het dan uh, op 30 meter tot 300 meter uh, bevindt, dan is het laaghangende bewolking. Nee. Ja, serieus. Het is alle drie dezelfde. Hoogte. Het gaat om de hoogte en hoe ver je er doorheen kan zien. En afhankelijk daarvan geven ze het een. Om dat onderscheid aan te geven, hebben ze er drie namen voor. Maar het is alle drie dezelfde wolk. Oké, okay, maar nevel, dat houdt aan de bovenkant op. En een laag hangende bewolking houdt aan de onderkant op. Ja, dus nevel is wel op de grond, maar je kan er ja. doorheen kijken, dus verder dan een kilometer. Ja. Bij mist kan je niet verder kijken dan die kilometer. Nee. En bij laaghangende bewolking... dan is het minimaal 30 meter boven je hoofd. Poeh, wat een toestanden. Nou, hartstikke goed. En jij bent zeker ook niet tegengekomen... waarom we vannacht geen Zuid-Afrikanen gebeld hebben. Nee. Maar volgens mij worden we echt heel slecht beluisterd in Zuid-Afrika. Ik denk het ook. Dat zal het zijn. Dankjewel, hè? Een goede reis naar huis. Mocht er uh, iemand in Zuid-Afrika luisteren, uh, dan uh, valt er de hele week te mailen naar omroepmax.nl. En uh, dat mag natuurlijk altijd. En een kerstkaartje sturen, dat mag ook weer, hoor, via postbus 518. 1200 AM in Hilversum. Uh, nachtzuster Omroep Max. En dan dus uh, postbus 518. 1200 AM in Hilversum. Tot volgende week. Tot dan. Dag.